7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Eurozone kan goed zonder Griekenland, zegt Eurocommissaris Kroes. Bekentenis is Nederlander over illegale handel met Iran en noodmaatregelen Italië tegen gastekort. <tieden>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 van Italië, waar de nieuwe premier Monti volgens haar wel voor te werk gaat.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 Veel wegen zijn door aardverschuivingen onbegaanbaar... en ook veel bruggen zijn ingestort. Daardoor komt het reddingswerk moeilijk op gang. De vrees bestaat dat het aantal slachtoffers in de Filipijnen oploopt. In de Braziliaanse miljoenenstad Salvador hebben militairen hard ingegrepen... bij een betoging voor meer loon voor politieagenten. De betogers werden uiteengedreven met traangas en rubberkogels. Salvador is de hoofdstad van de deelstad Bahia. Zo'n 10.000 agenten zijn sinds vorige week dinsdag in staking. Ze eisen meer loon. Sinds de staking begon zijn er in de regio veel moorden gepleegd. Om de veiligheid in Salvador enigszins te garanderen... zijn er 3.000 militairen ingezet. De stakende agenten houden het regionale parlement bezet. En dat gebouw is inmiddels omsingeld door militairen.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 Door de toenemende schaatskoorts wordt de organisatie bedolven onder vragen of en wanneer de tocht doorgaat. Het zou de eerste keer zijn dat de tegenhanger van de Elfstedentocht kan worden verreden. Als beide tochten op dezelfde dag gereden kunnen worden, gaat de merentocht niet door. Dan het weer nog zonnig, maar in de middag meer bewolking... en langs de noordkustkans op een enkele sneeuwbui. Middagtemperatuur ongeveer min 4 graden bij een stevige noordoostenwind. Ook morgen zon en wolkenvelden, het blijft droog. Bij een koude noordoostenwind wordt het ongeveer twee, min 2. En de rest van de week blijft het koud en droog winterweer... met overdag lichte vorst en in de nachten matige tot strenge vorst. Vanaf zondag is er grote kans op dooi. ANWB verkeersinformatie, een rustig begin van de ochtendspits, bij elkaar nu 19 kilometer file. Het zijn allemaal korte files. Wat langer is de file op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Houten en Knopende Rijnsweert 5 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding. Bij het knopende Rijnsweert is de linker reis ook dicht.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Je hoorde het eerder al in onze uitzending. China en Rusland varen een ramkoers in de VN-veiligheidsraad over Syrië. Het gaat uh, ze op heftige kritiek staan. Vandaag spreekt de Russische minister van Buitenlandse Zaken... met de Syrische president Assad. We horen zo van onze correspondent wat hij daar hoopt te bereiken. We gaan eerst naar hoop voor de 1500 medewerkers van NETCAR. En hoe reëel die hoop eigenlijk nog is. De autofabrikant Netcar in Born gaat op zoek naar nieuwe investeerders. Maar eigenaar Mitsubishi maakte gisteren bekend zich helemaal terug te trekken. En Netcar hoopt dan toch nog wel op een doorstart. Gaan we over praten met Jean-Marie Severijns van de vakbond CNV. Meneer Severijns, goedemorgen. Mitsubishi heeft Netcar inclusief de werknemers. Dat is uitdrukkelijk de voorwaarde ter overname aangeboden voor 1 euro. Helpt zoiets? Nee, uh, eerlijk gezegd vind ik dat ook uh, beneden de gordel uh, wat Mitsubishi hier doet. Uh, dan moeten ze ook erbij vertellen dat er een behoorlijk prijskaartje aan zit voor wat betreft het sociaal plan. Ja. Uh, wat nog afgesproken moet gaan worden voor het personeel. Dus ja, die 1 euro klinkt leuk voor uh, de pers, maar ja. uh, daar zit een behoorlijk prijskaartje aan vast achter die 1 euro. Ja, want daar gaat het Mitsubishi natuurlijk om. Hè? Want stel dat ze het niet verkopen, dan zal de autofabrikant uit Japan op moeten draaien voor zo'n sociaal plan. Ja. En dat zijn uh, de nodige miljoenen die daarin geïnvesteerd moeten worden. We hebben overigens al een sociaal plan. Alleen in dat sociaal plan staat heel nadrukkelijk bij sluiting. Dan zullen we nog over de zogenaamde correctiefactor van de kantonrechtersformule, de, de vertrektraining, zeg maar. Daar moeten we dan nog uh, onderhandelen. En het uitgangspunt is minimaal kantonrechtersformule C is 1. Dus dat wordt een behoorlijk uh, dure rekening. Hoeveel, om hoeveel geld gaat het? Weet u dat al, meneer Severens? Uh, zullen we zeggen, pakken we beter uh, ruim 200 miljoen. Ik doe een slag, ja. maar de meeste mensen hebben een uh, vrij lang uh, dienstverband, 20 tot 25 jaar. Uh, uitgaande van 1500 werknemers uh, met een gemiddeld uh, salaris uh, van een werknemer, dan kom je in de orde van grootte zoals ik ze juist heb genoemd. Ja, nou, uh, wat, wat, wat, wat wilt u? Over dat moet worden. Begrijp ik. Wat wilt u dan van Mitsubishi? Uh, vandaag gaan wij toelichting vragen bij de heer Hagenari, directeur uh, van uh, Mitsubishi... ...tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daar vragen we uiteraard eerst uh, verklaring voor de dolkstekende rug... ...zoals dat toch voelt bij de 1500 mensen. Tenminste omdat wij eind november een herenakkoord hadden gesloten. Twee gaan wij uh, nadrukkelijk uh, vragen ruimte te krijgen, tijd en faciliteiten... ...om de werkgelegenheid die er wel ligt...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 Ja, dat kunnen we om beurs technische redenen, maar uiteraard ook vanwege het belang van het personeel niet vermelden. Want dan trekt hij zich onmiddellijk terug. Dus dan moet hij begrip voor hebben dat ik dat niet kan vermelden. Nee, uh, maar natuurlijk proberen wij het wel. Uh, luistert even mee naar autojournalist Wim Oude uh, Wat hij gisteravond bij ons in de uitzending zei. Na eerdere contacten die ik had in, uh, in Helmond op de Automotive Campus. heb ik te, uh, vanmiddag in de wandelgangen toch ook nog een betrouwbare uh, bron gesproken. die zegt. Nou, wees uh, niet verbaasd. Uh, BMW heeft interesse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 Nee, zeker geen onzin. In zijn algemeenheid is er ondercapaciteit in de Duitse automotive sector. Dus we kunnen ook Volkswagen of Opel of Mercedes. of welk ander Duits merk noemen. Uh, ik denk dat het voor het belang van het personeel het belangrijkste is. dat daar een uh, zeer grote speler. Uh, in ieder geval op, op dit moment interesse heeft voor Netcar. En daar moet nu alle energie in gestoken worden. Maar zouden die partijen, laten we het maar even bij partijen houden. Uh, onmiddellijk interesse hebben? Al vanaf uh, einde 2012 willen beginnen daar? In Boorn? Of komt er een periode waarin er even niet Gebeurt? De interesse die is er al. Afgelopen donderdag is er sowieso al uh, op protectie-management-niveau al een uh, laatste bezoek geweest bij Netcar. Alle sign staan op groen. Mm -hmm. Het is meer een kwestie van implementatie. Uh, dat duurt helaas in de automotive sector twee tot drie jaar. Dus eerder dan de eerste auto van de band zal rollen, spreek al snel over 2015. Wat heeft Netcar te bieden? Wat, wat, wat zou een, een serieuze koper aantreffen in Borne? Nou, ik denk kwalitatief goed personeel, de infrastructuur, zeer uh, modern uh, technisch bedrijf, uh, dus wat dat betreft, zeker voor de Europese markt, uh, dat heeft de laatste tijd ook bewezen dat de automotive sector in Born uh, zeer goede kwaliteit en zeer flexibel kan opereren, dus wat dat betreft, uh, het is niet voor niets... Dat... Uit recent onderzoek is gebleken dat diverse uh, gerenommeerde automerken geïnteresseerd zijn in Netcar. Nou hebben wij via FVV-bondgenoten uh, gezien dat er een protestactie komt door werknemers van Netcar? Uh, weet u er daar veel van? Wat er gaat er gebeuren? Nou, uh, vandaag hebben wij een manifestatie samen met de andere vakbonden, dus ook van het CNV-vakmensen en de Unie. Uh, daar komen de 1500 werknemers in een tent bij elkaar eh, om vervolgens dan samen met de onderhandelingsdelegatie richting eh, de Raad van Commissarissen te gaan. Waarin we om half één een afspraak hebben om daar eh, klip en klaar duidelijk onze drie claims, zoals ze juist verwoord, eh, neer te leggen. En eh, ook uiteraard de Raad van Commissarissen tot de verantwoording roepen om maar ja, naar het personeel toe zelf. Uh, ...duidelijkheid te geven uh, waarom dat ze dit besluit genomen hebben. Want Goed. men begrijpt het niet. Ja. Jean-Marie Severijns van vakbond uh, CNV. We houden het nieuws over Netkar in de gaten. Dank voor uw uh, woorden vanochtend. Heel bedankt voor de aandacht. Bij de kwart over zeven. Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov moet vandaag in Syrië, ontmoet vandaag in Syrië president Assad. Bezoek komt na een turbulent weekend... ...waarin de Russen een storm van kritiek over zich heen kregen vanwege het veto... Van de Russen en de Chinezen in de Veiligheidsraad over de resolutie over Syrië. Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek... noemde dat veto een grove inschattingsfout en verraad van het Syrische volk. We regard this veto as a grave error of judgment by the governments of China and Russia. Such vetoes are a betrayal of the Syrian people. En ook Frankrijk en de Verenigde Staten hadden geen goed woord over voor de Russen. We gaan naar correspondent Kisha Hekster in Moskou. Kisha, hoe gaat de Russische minister Glavrov het vandaag aanpakken in Syrië? Wat gaat hij doen?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 hebben goede relaties met Syrië. Als er iemand in staat moet zijn Assad te laten luisteren, dan zijn wij het. Cameron vond het onvergeeflijk. Sarkozy vindt het een schandaal. Voelen de Russen zich door dat veto nou geïsoleerd staan? En speelt dat mee vandaag in het bezoek en in, in, in, ja, in de gesprekken? Nee, Rusland is totaal niet onder de indruk van de kritiek. Ze zijn nooit zo bezig met hen, hun imago in het buitenland altijd hun eigen koers, dus nu ook. En uh, Lavrov die reageerde er ook keihard... op alle westerse kritiek richting Rusland. Dat draait hij juist om. Hij zei, het Westen wist dat wij zouden gaan praten met Assad. Toch moesten ze zo nodig die resolutie in stemming brengen... terwijl ze wisten dat wij daar niet mee in zouden stemmen. En de kritiek die ik nu hoor, zo zei hij... klinkt mij bijna obscene en hysterisch in de oren. En in het Russisch klinkt dat zo. Er zijn die Satsenke, Hysteric, hoorde je hysterisch, dus keiharde taal van Rusland, dat juist het gevoel heeft dat zij de juiste uh, koers varen richting Syrië. Mm. Toch als je die beelden ziet, bijvoorbeeld uit Oms, uh, Keisha, dat is verschrikkelijk hè, ja. wat daar gebeurt. Maar ja. Waarom blijft Rusland toch zo halstarrig weigeren een resolutie tegen dat geweld in Syrië te steunen? Ja, ze zeggen wat lost een resolutie uiteindelijk op? Daarmee stop je het geweld niet. En de Russen hebben vooral ook niet zoveel te winnen bij het steunen van een resolutie. Vorig jaar hebben ze de resolutie tegen Libië hun veto niet gebruikt. Uh, ze hebben zich toen uh, van stemming onthouden, zodat die resolutie het haalde. Dat was heel bijzonder dat de Russen dat deden. Maar het is ze ook heel slecht bevallen. Het heeft ze helemaal niets opgeleverd. Hun uh, contracten met Libië raakten ze bijvoorbeeld kwijt aan de Fransen en de Amerikanen. Het mandaat waarmee ze hadden ingestemd is volgens de Russen totaal misbruikt door de militaire alliantie die Gaddafi verdreven heeft. En dat willen ze niet nog eens, zeggen ze letterlijk. En dat verklaart denk ik uh, grotendeels hun opstelling. En daar komt bij, ze steunen Assad inmiddels al zo lang dat ze ook niet meer echt terug kunnen. Dus ik verwacht dat de Russische opstelling zo blijft. Dat ze best tegen Assad willen zeggen zoals ze vandaag zullen doen via Lavrov. Dat ze vinden dat er een eind moet komen aan het geweld. Maar dat de Russen denken dat het voor hun invloed in het Midden-Oosten het beste is het Syrische regime tot aan het einde toe te steunen. Goed. Isha Hekser vanuit Moskou, dank je wel. En wij praten trouwens hierover verder. Dat doen we na half acht met Moussana Arya. Hij komt uit ons. woont sinds 1998 in Nederland... maar heeft nog familie en vrienden in Syrië en vooral in ons. Zo dadelijk uitgebreid een gesprek met hem. De laatste CITO-toets Oude Stijl, die is vandaag... want volgend jaar wordt alles anders en ook verplicht. Alle scholen moeten dan meedoen. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Jolande van der Velden. Het zijn vooral de aanrijdingen die nu voor vertraging zorgen... onder meer op de A2 van Utrecht naar Eindhoven. Bij de afrits Sint-Michels-Gestel 4 kilometer zijn twee rijstroken dicht. Ook op de A20-hoek van Holland richting Gouda bij Schiedam 2 kilometer. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. En de file groeit alsmaar op de A27 Breda richting Utrecht. Nu tussen Hagenstein en Knopen Rijnsweert 9 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, vandaag de Cito-toets. Marco in Visser, hoe gaat het met Dominique? Nou, Dominique, die doet nog even de kruisloop. En, en dat is dus met de handen op de knieën en dan achter op de enkels, hè? Ja. Nou, je hebt het nou wel lang genoeg gedaan, hoor. Zullen we naar binnen gaan? Ja. Ik ben met Dominique al bij de school, bij de katemaran in Loosdrecht. En Dominique zei vanmorgen tegen mij, ik ben nog nooit zo vroeg op school geweest. Nee. Het is ook een hele bijzondere dag. En juf Mieke is er ook al. Ja, altijd. Goedemorgen, Mieke van Melzen. Ja, Mieke van koopt. U bent uh, de docent van, uh, van uh, Dominique. Ja, al anderhalf jaar. Van groep 8. Waar gaan we heen? We even naar nou, de, uh... de klas is die kant op. We gaan even naar de klas toe. Dan gaan we hier de lampen ook aandoen, want het is hier allemaal nog, uh, nog een beetje donker. Zegt juf, juf Mieke, ja. het is een bijzondere dag voor uw kinderen. Ja, maar niet bijzonder dan gisteren, want toen deed groep 7 CITO. En... Pardon, leg dat eens uit. Ja, wij, wij doen hier vanaf de kleuterperiode, uh, zijn ze al bezig met CITO-toetsen. Aha. Dus, maar er is maar één echte citotoets, toch? Dat maakt men ervan. Ah. En ja, dat is een beetje iets dat ik denk van, ja, leuk. Maar uh, ik denk dat ouders uh, dat meer maken dan de kinderen. Want ik weet niet of Dominique dat heeft gezegd... maar wij gaan ervan uit dat ze alles moeten kunnen... wat ze krijgen aangeboden vandaag, morgen en overmorgen. En dat het eigenlijk geen extra stress hoeft te geven. Nee. Ben jij extra gestrest, Dominique? Nee. Valt wel mee, hè, volgens mij? Ja. Ja. En dat is ook maar het beste natuurlijk, want ja. anders kan je die toets ook niet goed doen. Nee, maar het is een toets die ze eigenlijk vorig jaar gedaan. We hebben gedaan. El elk jaar hebben ze toetsen, dus ja, ik zeg altijd mijn toetsen zijn moeilijker dan de CITO-toets. Laten we even naar uw lokaal gaan, want waar, waar zijn we? Hier. Deze. Zeg, Maar ondertussen, ja, wordt die score die die kinderen door die toets halen... toch door sommigen als heel belangrijk gezien? Ja, en dat vind ik het vervelende aan de CITO-toets. Um, de CITO-toets um, vind ik een mooi instrument voor de school voor de docenten, om te kijken, goh, waar kunnen wij nog uh, voor een kind... Uh, nog extra dingen uh, winst behalen ja. in van wat kunnen we ze aanbieden. Maar... maar niet als een afrekening voor met name leerlingen... als je nee. een punt te laag scoort dat je daar op het ja. voortgezet onderwijs... Toch gebeurt dat wel eens. Ja, en dat vind ik heel vervelend... want het advies van de leerkracht zou voorop moeten staan. Zo is dat. Hoeveel uh, kinderen heeft u al door die CITO uh, oh. gejaagd de afgelopen jaren? Nou, ik zit 32 jaar in het onderwijs, dus... Ik zou het niet weten. Tel ze maar op. Tel ze maar op. Ja, maar ik heb niet alle jaren gepakt. A, B, C of D. Maar het, ja, maar, d d d dat zijn de goede antwoorden. A, B, C, D en ja. heel af en toe E. Heel nee. af en toe E. Ja, er zit soms een E tussen. Grapje van de Juf. Zeg Dominique, veel succes vandaag. Dank je wel. Ga jij je nog even lekker met die kruis lopen voor. Wat wil je? Waar wil je later naartoe eigenlijk? Wat, welke school wil je in? Ik wil naar het Comenius. En wat is dat voor een school? Havo. Ja. Gaat dat lukken Juf? Natuurlijk gaat het lukken. Ja? Ja, dat moet lukken. U staat ervoor? Ik, ik sta ervoor. Maar dat advies hebben ze namelijk al gehad in december. Dus dat, uh, Kijk. daar komt die hele cito niet om de hoek kijken. Oh, oh, oh. Die nou. hebben we daar niet voor nodig. Dat succes. succes Dank we je wel. Doen. Dominique gaat de cito maken. Minister van Buijsterveld, goedemorgen. Goedemorgen. Voor wie is het belangrijk dat Dominique dat doet? Voor haarzelf of voor allerlei onderwijsinstanties? Ja, het is denk ik voor, uh, nou ik denk dat de juf net heel erg goed zei, uh, heel belangrijk is uiteindelijk, uh, vind ik ook als minister, het advies van de juf of de meester, want die kent het kind het best. Ja. En in de toekomst gaat de eindtoets, uh, wat zie je, de toets wordt eindtoets, gaat doorschuiven naar april en uh, dan wordt die dat advies van de juf mee. Het meeste wordt er alleen maar belangrijker op. En dat vind ik een goede zaak. Maar ja, zo'n CITO-toets heeft ook voordelen. Of de eindtoets, zoals we hem straks gaan noemen. Uh, het geeft toch een uh, duidelijk beeld... Uh, hoe staat een kind ervoor... Uh, voor de stap naar het voortgezet onderwijs gezet wordt. Dus je ziet ook een doorlopende lijn van toetsen. De juf gaf dat ook al aan in de afgelopen jaren. En dat zet zich straks ook door in het voortgezet onderwijs. En zo kan je goed volgen. Gaat het goed met een kind? Of moeten we wat extra aandacht op een bepaald vak geven? Uh, het maakt voor uh, de scholen... Het ook mogelijk om onderling elkaar uh, straks te vergelijken, uh, zich te vergelijken met. Uh, andere scholen, uh, dat is twee. En ja, uh, de eindresultaten straks van de toets uh, maken het ook mogelijk voor de inspectie om nog wat beter toe te zien op de kwaliteit van de school. Uh, dus het heeft eigenlijk ja, voordelen voor iedereen die erbij betrokken is, mits het ook maar op een goede manier gebruikt wordt. En daar geef ik u gelijk. Het schooladvies vind ik eigenlijk het belangrijkste, want dat is de film van het kind. En een eindtoets of citatoets is eigenlijk alleen maar een foto. Ja. ja, en toch gaat u die foto gebruiken om de scholen erop af te rekenen. Dat snap ik dan niet helemaal. Nou nee hoor, uh, dat dat, dat, dat is uh, niet het geval. En natuurlijk wordt het uh, reken- en taalniveau wel benut om de kwaliteit uh, van uh, de scholen uh, goed te kunnen wegen. Uh, maar, maar dat dan... is juist wat er verandert aan deze toets. Vanaf 2013 ingevoerd, uh, afgenomen in april. De vernieuwde CITO-toets. Uh, en dat is een uh, verplicht centrale eindtoets voor taal en rekenen. Dus ja. dat wordt toch van u dan een afrekenmoment? Uh, nee, dat, want je kan uiteindelijk niet alleen maar op een uh, eindtoets uh, een school afrekenen. Wij kijken veel. ...heel breder naar scholen. Maar op dit moment is het wettelijk uh, al zo... ...dat de inspectie naar de reken- en taalresultaten kijkt... ...om van buitenaf de eerste kwaliteitsmeting te doen. Mm -hmm. En als er dan een probleem is... ...dan gaat uh, de inspectie de school in... ...en wordt er heel breed gekeken naar... ...hoe doet een school het, Hoe zijn de kwaliteitsprocessen de rondom het lesgeven? Uh, de pedagogisch-didactische aanpak? Is die effectief? En dan kijken we heel breed naar de school. Nou, en als er dan iets is met de school... Nou, ...dan willen we dat ook weten. Dat ja, is inderdaad belangrijk. Dan uh, gebruikt u in feite de CITO-toets en de score op een school als een soort moment om eventueel in te grijpen. Dan zijn de zorgen van de Onderwijsraad en ook van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling dat scholen zich uh, in de nieuwe vorm van de CITO-toets alleen nog maar op die CITO-toets gaan richten. Omdat dat zo belangrijk wordt in de afrekening straks. Die zorgen zijn onterecht? Nou, eigenlijk wettelijk kijken we nu al naar taal en rekenen. Uh, die toets is wel belangrijk. Laten we gewoon vaststellen, taal en rekenen het niveau van taal en rekenen is heel bepalend ook voor het succes van kinderen in het vervolgonderwijs. En ik vind het inderdaad heel belangrijk dat scholen daar veel aan doen, zodat uh, kinderen goed uh, klaarstaan voor de volgende stap. Dat verdient een kind, uh, maar er is meer onder de zon in het onderwijs. Gaan we, met die nieuwe toets gaan we nu ook de wereldoriëntatie toets aanbieden. Scholen mogen zelf kiezen uh, of ze dat wel of niet gebruiken. Uh, wij bieden dat gratis straks aan. En dat gaat over aardrijkskunde, biologie, noem maar op. Uh, dus uh, er gebeurt veel meer op een basisschool. Maar taal en rekenen is natuurlijk wel de basis. Dat ja. we, weten we allemaal. Maar goed, bijvoorbeeld de onderwijsraad geeft aan dat uh, ze bang zijn... dat scholen straks alleen nog maar die toets gaan oefenen. Omdat er zoveel van afhangt. En dat dat ten koste zou kunnen gaan van andere lessen. En je hoort het ook Dominique net zeggen. Hè? Dat gebeurt nu in feite al bij scholen die die toets doen. Ik ben de toets de hele tijd aan het oefenen. Ja, maar t, uh, wat de juf natuurlijk ook aangaf... is dat ze eigenlijk door de loop van uh, de schoolperiode heen... inmiddels uh, uh, gewoon toetsen. De juf gaf nog aan dat haar eigen toetsen veel strenger waren... dan die uh, van de eindtoets. Uh, kinderen uh, leren inderdaad gewoon ook uh, op zijn tijd te laten zien... van waar sta ik? Nou, dat moet je ook willen weten. Omdat je op tijd ook moet kunnen kijken van... hé, hey, we hadden van dit kind meer verwacht. Wat kunnen we doen om uh, extra aandacht te geven... op een bepaald terrein, om ze weer verder op te helpen? Maar we kijken natuurlijk veel breder naar de school. De school ik kent wettelijk, uh, uh, nou, laat zeggen, heel veel doelen. En op al die doelen wordt door de inspectie uh, toegezien ja. dat die ook daadwerkelijk uh, uit de verf komen. Dat, dat, heeft, u, dat heeft u gezegd, mevrouw Voorbijster. Maar als nou een school een paar jaar achter elkaar slechte resultaten laat zien in die, basis, in die, toets, die eindtoetsbasisonderwijs... zegt u dan niet van uh, inspectie doe hier iets? En dat wil toch elke maar, ouder dan, dat dan, dan, dan... gaat maar dan, u het toch gebruiken? Ja, maar natuurlijk wordt het gebruikt, ja zeker. Want elke ouder wil natuurlijk dat ja. als het niet klopt met die cito-toets dat er ingegrepen wordt. Maar het kan gebeuren uit. dat je een paar slechte lichtingen hebt natuurlijk. Of... Dat kan. En daarom ben je ook als school niet zomaar zwak. Het duurt drie jaar eer je als vak een zeer zwak. Want zij willen inderdaad niet dat op basis van één lichting... een school uh, beoordeeld wordt. Dat wordt over drie jaar heen uiteindelijk gemiddeld. En als dan de zaak niet op orde is... dan ja. pas is de eerste stap dat de school zwak of zeer zwak is. En dat is dus een heel zorgvuldig proces. Maar wij willen natuurlijk toch niet anders. Want er zit natuurlijk een hele grote groep kinderen op die school. Ja. En wat gun je die kinderen? Ja, het, het beste, beste onderwijs. onderwijs wat ja. er is. Goed, mevrouw van Bijsterveld, hartelijk dank... dat u ons even het woord wilde bestaan over de CITO-toets. Vandaag dus voor het laatst in de oude vorm. Dan de Elfstedertocht. Ik zou doelgraag de tocht rijden, maar ik ben dit jaar helaas uitgeloot. Op Marktplaats waren tot gisteravond dit soort teksten te lezen van schaatsliefhebbers... die op zoek zijn naar een startbewijs. De vraag was vele malen groter dan het aanbod. Peter van den Hierik plaatste ook zo'n advertentie op Marktplaats. Ik ben inmiddels ook al benaderd. En uh, waarschijnlijk komt dat door de, de ludieke tekst die ik heb uh, gezet in, uh, in, in Marktplaats. Ik wil er geen geld voor geven. Ik denk dat, dat, ja, dat zo werkt dat volgens mij ook niet... Uh,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 graag naar de Olympische Spelen zouden willen. Nou, Peter geeft mazzel, hij is dus al benaderd. Ik moet er voorzichtig mee zijn, want het mag niet helemaal officieel. Uh, ben ik inmiddels achter, dat wist ik ook nog helemaal niet. En dat heeft met iemand uh, die, die echt niet zelf kan. Dus Hoe dat nou ontstaan is, weet ik ook niet. Alleen wat er nu gebeurt is, is dat een hele goede vriend van goede vriend van me... die wil ook graag uh, mee. Dus bij deze gelijk de oproep, dus ik zoek nog een tweede kaart. Ja. En ook Sander weet dat volgens de regels van de Vrije Elfsteden startbewijzen niet overdraagbaar zijn. Dat, dat klopt. En dat weet uh, ik ook. Alleen ik hoop dat misschien dat uh, mensen het toch erg graag zouden willen. En dat eventueel als uh, dat zij uh, bijvoorbeeld nog wel persoonlijk de kaarten ophalen. Uh, maar dat ik dan onder uh, de naam van diegene wel de tocht kan rijden. Dus dan komt het uiteindelijk niet op mijn eigen naam te staan. Maar dat ik in ieder geval wel de tocht gereden heb. Laten wij maar eens even naar Marktplaats Plaats gaan naar Jasper Thijssen. Goedemorgen. Goedemorgen. Alle advertenties waarin startbewijzen zijn aangeboden en gevraagd heeft u inmiddels weggehaald. Wat is daar de reden Goed. van? Nou, meneer, de eerste meneer net zei ook al dat hij eigenlijk niet wist dat wat hij wilde doen niet mocht van de stedenvereniging. Uh, en om dat te voorkomen dat mensen ja, eigenlijk een kat in de zak kopen en gedupeerd zijn... hebben we besloten die advertentie te verwijderen. Want een hoop mensen weten natuurlijk helemaal niet dat het startbewijs gewoon niet overdraagbaar is. Dat staat ook gewoon duidelijk op de website van de vereniging. Uh, dus om teleurstelling te voorkomen hebben we besloten die advertentie weg te halen. Ja, dus dan heb je veel betaald voor uh, zo'n startbewijs. En dan kom je daar aan in Leeuwarden en dan kan je er helemaal niks mee. Dat is een beetje het idee. Dat is het idee, in principe zeggen wij, van, nou ja, het is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om datgene wat ze aanbieden, om dat ook legaal te doen op een manier die ook mag volgens de rechts van dit soort verenigingen. Hm. Alleen, ja, goed, de vorige keer dat de Elfsted toch plaatsvond, toen bestond Marktplaats nog niet eens. Hm. Dus ik kan me voorstellen dat mensen even moeten wennen aan, aan nou ja, deze nieuwe situatie. Ja, werd daar veel op geboden eigenlijk? Ja, dat, dat ging echt heel snel. Dat ging in, in de middag uh, liep het op naar uh, 2500 euro. En in het uh, begin van de avond ging het dan naar 5000 euro. En op zich is dat niet zo vreemd. Dus je bedenkt dat de, me de meeste mensen natuurlijk hooguit één kans in hun leven hebben om die toch te rijden. Dus ja, het is. Uh, maar goed, ik, ik hoorde net ook al eeuwig vriendschap en kaart voor de Olympische Spelen. Ja. Dat geeft wel aan dat, uh, dat de vraag het aanbod overstijgt. Heeft u zelf trouwens een startbewijs? Nee, helaas niet. Ik moet gewoon weer mijn chocolade chocolademelk voor de buis. Oh, ooit wel geschaatst? De ja, geschaatst. Nee, niet de Elfstede, veel, veel gesprint. Maar uh, na 200 meter was het bij mij wel uh, okay, klaar. Dus ja. na 200 kilometer is voor mij te ver. Gaat u niet redden. Jasper Thijsen nee. van Marktplaats, dank voor nu. Dank u.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 Eurozone kan best zonder Griekenland, zegt Kroes. En Nederlandse zakenman bekent illegale handel met Iran.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 Een Nederlandse zakenman heeft voor de rechter in de VS bekend... dat hij illegaal goederen heeft vervoerd naar Iran. De 50-jarige Ulrich D. uit Purmerend... regelde het transport van chemicaliën, smeermiddelen, isolatiemateriaal... en andere goederen van het bedrijf uit New Jersey via Nederland naar Iran. Volgens het OM waren die producten bestemd voor de luchtvaartindustrie. De Nederlander had 20 jaar cel kunnen krijgen, maar omdat hij heet bekend... is hem nu een minder zwaar vergrijpt en lastig gelegd. Hij kan daarvoor hooguit vijf jaar cel krijgen. En een boete van een kwart miljoen dollar. Ulridé krijgt in mei te horen wat zijn straf is. De nieuwe overchipkaarten kunnen problemen veroorzaken. Kaarten die sinds oktober vorig jaar zijn geproduceerd... zijn in sommige gevallen kapot gegaan. Dat zegt het bedrijf achter de chipkaart TransLink Systems. Deze kaarten die hebben een uh, onzichtbaar defect en uh, daardoor kunnen reizigers daar niet mee reizen. En uh, nou ja, daardoor kunnen ze ze weer bij ons uh, in, in terugsturen, zodat zij deze goed krijgen. Er zijn al 2400 kaarten weer teruggestuurd naar TransLink Systems. De nieuwe overchipkaarten hebben een verbeterde chip die beter bestand is tegen fraude. Volgens TransLink Systems kan het wel even duren voor mensen een nieuwe kaart hebben. In Australië heeft de politie een groot drugslab ontdekt. Daarbij is voor zo'n 14 miljoen euro aan amfetamine in beslag genomen. We hebben een paar handschuiten gevonden, een groot aantal kassen. En zoals ik zei, in St. Leonards, in een klandestine laboratorie. We hebben een heel groot lab. Dat in excessen, we geloven op dit moment, 15 kilograms van pure amfetamine. De politie in Australië heeft vier mensen opgepakt. En beelden van duizenden beveiligingscamera's van het merk Trendnet blijken live via internet te bekijken te zijn. Door een fout in de software is het voor iedereen mogelijk om mee te kijken met de videostreams. Hackers hebben op internet een lijst gepubliceerd met links naar streams van bijna 700 van die draadloze camera's. Internet is trok aan de bel toen ze beelden zagen van kinderslaapkamers.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 AMWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is met een inhaalslag begonnen. Er staat nu 130 kilometer file. Een aanrijding op de A2 van Utrecht naar Eindhoven... tussen knopend Empel en afrit sint Michael's gestel 7 kilometer... zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A12, de richting Utrecht... tussen de Meer en knopend Lunette 5 kilometer... heeft te maken met de lange file op de A27 Breda richting Utrecht... Daar staat tussen Knopende Evening en Knopende Reis weer 11 kilometer. Dat was een aanrijding, de reisschokken zijn daar weer vrij. Het is ook langsgebreide stilstaan op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen Gorle en Morgestel 8 kilometer. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie.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 Minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Te volgen via internet via nos.nl. En daar leest en ziet u en hoort u echt alles over de Elfstedentocht. Ja, totdat het er helemaal mislek van wordt. Zo'n <laughs> 16.000 mensen kunnen meedoen als de Elfstedentocht doorgaat. Dus uh, heel veel schaatsers zullen worden teleurgesteld. Het is dan ook bijna niet te geloven dat er iemand twittert over Elfstedevrees. Ingeloot voor de tocht der tochten, schrijft hij. Maar mist ook maar elke vorm van conditie en motivatie... Nachtmerries bij It Gied On. Even kijken. Dan pak ik hem er eens bij. Dit is hem. Dat is mijn startkaart. Wat staat erop? Dat ik ingelood ben. Dat ik lid ben van de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden. En dat ik start in groep 13. Emiel de Jager twittert volop over Elfstedenvrees. Ja, ik ben dus ingelood.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 Ja, kilometers maken, dat moet hij doen. Emiel de Jager in gesprek met uh, Jessica van Spengen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we het over wielrennen hebben, want ja. komt daardoor is een toerzegen kwijt. Een hele late beslissing, hè? niemand dacht er eigenlijk meer aan, maar het speelde nog wel degelijk. En ja, de gronden waarop, daar zou je ook vraagtekens bij kunnen hebben. Wat vind je van de gronden? Ja, het is een, een, een, een, ja, een, een wel en niet verhaal in de zin... ...het is gewoon een overtreding van het dopingreglement. Daar staat twee jaar schorsing op, dus in die zin kan je zeggen... ...het is een hele gewone schorsing. Ik behoor bij de mensen die erg voor dopingbestrijding zijn... ...maar in dit geval, dat heb ik al eens eerder mogen zeggen... ...is het wel een heleboel omstandigheden. Het middel wat hij gebruikt heeft, de hoeveelheid waarin het uh, uh, in zijn bloed is gekomen... ...met de beroemde pico-pico-pico-grammetjes. Uh, kortom, het is een, een verhaal waar heel veel vraagtekens rond te zetten zijn... Anderzijds zegt men gewoon: Ja, eh, Contador is net als alle andere mensen een gewone wielrenner. Heeft de dopingwet overtreden en wordt gewoon twee jaar geschorst. Dus uiteindelijk is het ook niet zo verrassend, die uitspraak. Alleen doordat het zo lang duurde, doordat het zo lang, zo vaak bekeken werd van zoveel kanten. rekende je er als het ware bijna niet meer op. Maar goed, het is uiteindelijk dan toch gebeurd. En hij is aangesloten in een rijtje van hele gewone wielrenners. Overtreding gemaakt, twee jaar geschorst, één jaar voorwaardelijk. Kortom, eh, over een half jaartje mag hij weer wielrennen. Hij heeft hij zelf later vandaag nog een persconferentie, hè? wat verwacht je daarvan Tom? Ja, hij zit in een enorme klem wat mij betreft, omdat hij enerzijds natuurlijk uh, heftig zal blijven ontkennen. Ik kan me niet voorstellen dat daar iets in verandert en dan zullen er een aantal mensen zeggen, nou als je er echt zo van overtuigd bent, vecht door tot je dood. Anderzijds zal hij een heel klein beetje zijn zegeningen tellen, hij is een heleboel zegers kwijt, waaronder natuurlijk als grootste die Tourzegen en een, een Girozegen, maar hij mag over een half jaar weer rijden, alles opgeteld en aftrekkende van, van voorwaardelijke schorsingen en delen die hij heeft uitgezet. In ...dat hij in de Vuelta-ronde de van Spanje in zijn eigen land kan terugkeren. Dus in die zin zal hij denken... ...nou ja, vanaf nu nog een half halfjaartje, dan gaan we weer. En anderen zullen dan zeggen... ...ja, daar doet hij ook een soort van schuldbekentenis mee. Maar ik verwacht toch dat hij heel heftig zal uitleggen... ...dat het allemaal onzin is... ...en dat hij toch zal zeggen dat hem niks anders rest... ...dan de schorsing te aanvaarden. Ik kan me niet voorstellen dat hij hier nog een keer tegen in beroep gaat. Dan moeten we het nog even over de Laureus Awards hebben. Ze zijn gisteren ja. uitgereikt, komt de doorkregen geen. Nee. Deze prestigieuze sportprijs... Wie wel? Ja, het is altijd de, de, de beroemde appels en peren. Want alle sporten worden dan op één hoop gegooid. Maar het mag duidelijk zijn dat je heel groot moet zijn in je sport. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Bij de vrouwen ging het naar Cheriot. Dat is een, een Keniaans lange afstand uh, fenomeen. Vivian Chiriot ja. won dit jaar de 5 en 10 kilometer op de, op de wereldkampioenschappen. En bij de mannen was er eigenlijk maar één man die kon winnen. Dat was Djokovic. Drie Grand Slams gewonnen. Die nieuwe van afgelopen week, die telt er nog, nog niet eens mee. Maar drie Grand Slams vorig jaar. Barcelona werd de sport. Sportploeg van het jaar. En Oscar Pistorius, de, de man, de runner, blade man, werd de, de, de zeg maar gehandicapte sporter van het jaar. Allemaal hele grote namen. Ieder jaar een heel groot sportfeest waar ook een heleboel grote mensen bij elkaar verenigd zijn. En je kan er altijd over discussiëren, maar hele grote namen hebben deze hele grote prijs ook dit jaar weer gewonnen. Dankjewel Tom, tot morgen. Doei. Zodanig voor de vierde dag op rij wordt er gevochten in het Syrische Oms. Uh, zo praten we met Moussana Arya. Hij komt uit Oms, maar woont sinds 1998 in Nederland... en probeert iedere dag contact te hebben met familie in Syrië. Straks dus meer. Eerst maar eens horen hoe het is op de weg, Jolanda van der Velden. Het wordt uh, al, al maar drukker, 160 kilometer ruim. Uh, Probleem op de A2, Utrecht richting Eindhoven. Daar is een ernstige aanrijding geweest. De weg is voorlopig dicht tussen afrit kerk en de afrit Sint-Michels-Gestel... Je kan daar alleen maar via de parallelbaan rijden. Het staat ook helemaal vast vanaf de afritkerkdril. Bent u op weg naar het zuiden, kunt u het beste omrijden vanaf Knoopendel... via Nijmegen en Ost, dat is de route over de A15, de A50 en de A59. Verder opvallend lang is nog de A27 Breda richting Utrecht. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn alweer een tijdje open. Tussen de knopen met de Evening en Lunetten staat 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. OMS ligt dus weer onder vuur. Zouden vanochtend weer zware beschietingen zijn geweest? Het is in ieder geval gemeld. Gisteren alleen al zouden er tenminste 95 mensen om het leven zijn gekomen. Houdende beschietingen hebben in een groot deel van de wereld afschuw gewekt. BBC-verslaggever Paul Wood doet verslag vanuit Homs. De beschietingen zijn constant nu, elke paar seconden. Nu, elke paar seconden. En in reply you can je ook een beetje kalashnikov of horen. Het is een vrij futile gestuur. Als antwoord wordt de kort teruggeschoten met kalasjnikovs, maar het haalt weinig uit. Eyewitnesses say a field was hit. Volgens ooggetuigen wordt een ziekenhuis geraakt. In alle chaos wordt geprobeerd de gewonden te verhuizen. De meeste slachtoffers zijn burgers. Waar is de Arabische Liga? Schreeuwt deze moeder. Haar zoon is zwaar gewond. Wij hadden alle hoop gevestigd op de VN. Nu heeft de VN ons in de steek gelaten. Wie gaat ons nu helpen? Snachts worden de doden in alle haast begraven. Overdag is het te gevaarlijk. Ditmaal is het een zevenjarig meisje. Er is geen familie, geen gebed en weinig waardigheid. Zelfs nu worden ze aangevallen. Er zullen meer such desperate en lonely burials zijn. Ja, sinds zonsopkomst klinkt dus opnieuw het geluid van beschietingen in het Syrische oms. Hier aan tafel is uh, Moussana Arya. Welkom in de studio, meneer Arya. Dank u wel. U komt uit, uh, uit ons, uit de Syrische stad, u woont sinds 1998 in Nederland. We zeiden het al eventjes. En u probeert dagelijks contact te krijgen hè, met ja. familie uh, en vrienden. Klopt. Lukt dat? Nou, niet vaak. Maar wel qua informatie kan ik uh, makkelijk krijgen. Maar qua direct contact, nee. Dat is lastig. Lastig, ja. Als u ze te spreken krijgt, wat hoort u dan? Nou, dan hoor ik het gebeurtenis gewoon echt soms uh, per minuut. Dan uh, gewoon weet ik alles. Maar qua contact, en hoe gaat het met die neef, hoe gaat het met de broer, dat kan ik niet... Uh... Nee, dat is heel moeilijk dan. dan. Misschien hoor ik later na één dag of twee, nou, ging het goed. Maar uh, niet, niet, niet gelijk, nee. Want het is Net voor gelijk. ons lastig he, om informatie te krijgen uit ja. uh, steden als ons. Er komen wel wat beelden binnen af en toe en ja. die zijn verschrikkelijk. Ja. Uh, wat, wat vertellen uw familieleden? Wat, wat is daar gaande? Wat, wat maken ze mee? Ja, het is gewoon heel lastig. Mensen die zitten vaak, nou, de laatste vier dagen, heel veel mensen die zitten thuis gewoon zonder eten en drinken. Ze hebben helemaal niks. Geen stroom, geen telefoon. Ze durven niet naar buiten. Ja, en stel maar, dat die mensen die hebben ook tien maanden geen salaris gekregen. Dus ze hebben ook geen geld om naar buiten om iets te kopen. Ja, dat hebben, ze hebben geen geld. Maar wel mensen daar, die, gaan, die delen alles gewoon. Eten en drinken. De buren gewoon, die zorgen voor elkaar. Dat is ook een hele goede teken daar. Maar uh, ja, denk ik na bara, uh, een paar weken of een maand. Mensen hebben ook helemaal niks te delen. Er is niks meer? Nee, er is geen geld? Dus zijn er nog producten? Zijn er winkels waar je producten kunt nou, kopen? Nou, winkels zijn of dicht of gebombardeerd. En of, uh, ja, als iets in, in de winkel is, dan ja, je krijgt het gratis, denk ik, van die man. Ja, je mag het gewoon meenemen. Maar brood, ja, mensen krijgen misschien brood elke vijf, zes dagen of zo. Dat nee, is niks. Wat vertellen uw familieleden over die aanvallen? Hoe, hoe heftig is het? Ja, gisteren die aanval was heel, heel heftig... Het uh, Katyusha-raketen die, die stonden één dag eerder in uh, de universiteit uh, uh, gebouwen. Gewoon, het is een, een soort stad. Ja, de Echt campus. Een, ja. ja. En uh, ja, we hebben wel begonnen uh, bijna elke minuut of elke seconde was een raket die is op Babammer. En op Geldi was ook een drie of vier gevallen. Ja. Dat is, ja. dus echt, dat is dus echt oorlog. Ja, het was echt een oorlog. Die bommen, die, of de explosie, die, de hele stad, hoort het gewoon, het was echt, de hele stad trilt door de explosies. Er was heel veel doden, twee ziekenhuizen waren gebombardeerd, uh, zeven gebouwen in Inshaa, die waren gewoon helemaal plat ook. Inshaa had zijn wijk naast Barbamer ook. En over het aantal doden, want nu is er weer het bericht. Maar Lara zei het al: het is allemaal lastig bevestigd te krijgen dat er gisteren 95 doden zijn gevallen. het ja, nou, moet meer. En, en onze, gebouw, onze gebouw zelf is zelf uh, gebombardeerd ook. En de eerste drie dagen hebben we 18 mensen uitgehaald. Maar dat is gewoon 25 appartementen. Hm. Hoeveel mensen moeten, kunnen daar wonen? Is echt, en ze hebben alleen maar 18 uitgehaald. Dus er liggen nog heel veel mensen onder. Betekent dat ook dat u zelf familieleden bent verloren? Uh, nee, gelukkig in dit gebouw... Uh, mijn familieleden waren gewoon weg. Ze zijn gewoon verplaatst naar Libanon. Een paar dagen eerder. Dus, uh, maar alle buren van uh, de buren zijn gewoon dood. Ik heb de namen gezien. Ja, ik ken alle namen gewoon. En wie ik niet uh, persoonlijk ken... Gewoon dan ken ik hem, zijn vader of zijn broer. Of zijn, uh, ja. Wordt er teruggevochten vanuit Homs? Z zitten daar veel wapens? Nou, veel wapens niet, maar wel zelf... Een soort zelfverdediger. Die, die Vrij-Syrus-leger heeft wel uh, het taak van uh, de, uh, de buurt... van bijvoorbeeld Babespa of Baba mm -hmm. Die De mensen verdedigen en gewoon voor de mensen zorgen. Ik heb gisteren veel van de Vrij-Syrus-leger Vrij gezien... die werken als uh, uh, gewoon mensen te helpen uit zijn huizen en die zieke mensen gewoon te verplaatsen. Ja, ze hebben heel veel taken. Niet alleen maar uh, uh, gewoon terugvechten... Er wordt nu gesproken om eventueel, uh, maar dat wordt wel echt op de achtergrond besproken... Ja. om het vrije Syrische leger te gaan bewapenen. Hoe worden zij op dit moment bewapend? Hoe, hoe komen ze aan? Nou, ze doen zijn best nee. gewoon om ja, wapens te kopen of kogels te kopen uit Libanon. Maar alles is heel duur en mensen hebben geen geld. Maar ze zijn wel, denk ik, sterk genoeg om die wijken te verdedigen tegen de Syrische leger. Waar Tijdelijk noemen. Ja. Ja. Waar denkt u dat deze hevige aanval van het Syrische leger... de troepen van Assad nou vandaan komt? Komt dat door ja, het falen van de internationale diplomatiek... dat die er niet uitkomt, dat er geen resolutie is aangenomen... dat dat voor Assad een soort van vrijbrief is geworden... om nog extra heftig te ja, reageren? Ja, ik denk dat ze hebben wel een groen licht gekregen van Rusland... om iets heel snel te doen, om alles gewoon af te maken in één keer. Mm -hmm. Maar plus, in Baba Amr... Daar, daar zit 35 Iranese uh, uh, mannen, zijn opgepakt vorige week. Dus misschien, ze willen ook die Iranese terug hebben. Ja, hoe bedoelt, want, waar komen die vandaan? Waarom zitten die daar? Ja, ze, ze kwamen op YouTube, uh, uh, elf, vorige week 11 zijn opgepakt in, in Hams. Ja. Snijpers. Eén van hen was echt een officier. Een officier. Ja, ja. ja. En twee, dagen, uh, twee weken eerder waren ook twaalf of dertien opgebakt ook in Homs. Ja. Dus het was wel een, een, een bewijs dat Iran doet echt mee met Assad daar. Ja. Ja. En dat zou de reden dat, zijn dat het zo zich zo op Homs concentreert? Op de homs. Ja, dat vind ik zelf wel een goede reden. Om, om, ja, willen Iran wel de soldaten terug misschien of wel haar mensen ja. terug. Dan nou horen we dus vanochtend weer van uh, beschietingen in Homs. Door, gaat, ja. gaat u, heeft u al gebeld weer of gaat u weer bellen straks? Ja proberen contact te krijgen. Ga ja, ik doen. Goed. We wensen u veel succes en, en dank dat u naar de studio wil komen. Dank u Moesana Arya woont dus uh, in Nederland inmiddels sinds 1998, maar familie in Homsing wonen daar zelf ook. Dank. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. In de kranten vanochtend ook over Syrië natuurlijk. De echtgenote van de Syrische president Assad heeft in een e-mail aan de Times verklaard dat ze volledig achter haar man staat. De in Engeland geboren en getogen Asma al-Assad betreurt de slachtoffers in Syrië, maar heeft ook begrip voor het optreden van haar man. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de opstand in maart vorig jaar dat de vrouw van de president naar buiten treedt. De boodschap is door de Syrische oppositie begroet met woede en ongeloof. Goed nieuws voor scholieren. Die hoeven niet de schoolbanken in als de Elfstedentocht wordt gehouden. Dat weet het Algemeen Dagblad. Een ruime kamermeerderheid ziet ijsvrij voor de schooljeugd wel zitten. Ze vinden dat juist de kinderen de tocht der tochten... daar is die weer... niet mogen missen als de gemiste uren maar worden ingehaald. VVD-kamerlid Ton Elias is ook enthousiast. Hij zegt wel dat we moeten oppassen... dat niet elke gelegenheid wordt aangegrepen... om leerlingen en docenten een vrije dag te bezorgen. Oud thema. PVV-leider Geert Wilders ziet het zelfs zitten... om van die dag een nationale feestdag te maken. De meeste andere partijen vinden dat nou net weer inbrug te ver. Even naar een belangrijk Twitterbericht van onze eigen wierman Gerrit Hiemstra. Hij schrijft, het is min 15 in Leeuwarden en Stavoren. Dat zijn temperaturen die soda aan de dijk zetten. Goed nieuws dus. Ja, en dan lijkt de Elfstedentocht ho, voor het eerst sinds 1997... weer een serieuze mogelijkheid te zijn. Ook in Amsterdam loopt men warm voor een wedstrijd... die al 15 jaar niet is gehouden. De Keizersrace sprint van 160 meter... Over de Keizersgracht. Organisator zit het al helemaal zitten, vertelt hij aan AT5. Als ik vroeger licht krijg bij de gemeente, ja, uh, dan mik ik toch op vrijdag of zaterdagavond. Want ik krijg al kippenveel bij de gedachten. <laughs> maar ja, dan moet de ijslaag nog wel wat beter volgens de mensen die op de gracht hebben geschaatst. Het is een ramp. Ze zouden toch uh, de grachten dicht houden uh, vanaf de eerste dagen. Nou, daar hebben we hier al lang echt ook weer boter doorheen geschaatst. De sneeuw is erbij gekomen natuurlijk. Maar het, is, uh... maar het is toch prachtig weer. Amsterdammers hebben ook altijd wat te zeiken, denk ik dan. Het is hard werken, meneer. Maar zo is het hele leven. De Belgen betalen al meer dan twintig jaar te veel belasting door een technische fout van de fiscus, staat in de Volkskrant. Begin jaren 90 zou de Belgische Belastingdienst... een rekenfout hebben gemaakt door verkeerde inflatiecijfers te gebruiken. Fout werd nooit rechtgezet en groeide daardoor uit... tot een gigantische belastingblunder. Belgische belastingplichtigen betaalden daardoor... met z'n allen 6,5 miljard euro te veel. De kans dat ze het geld terugkrijgen is niet zo heel groot. <laughs> Huisartsen schrijven minder vaak slaappillen voor, sinds de vergoeding daarvan is afgeschaft, begin 2009. Ook worden diagnoses voor slaap- of angststoornissen minder vaak gesteld. Dan blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht en het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Dan nog naar de Volkskrant, daar een reportage over het bevallen op bestelling in Turkije. Opvallend, veel vrouwen kiezen in Turkije voor een keizersnede. Ook als daar helemaal geen medische reden voor is. Veel vrouwen kiezen ervoor omdat ze opzien tegen het gedoe en de pijn van een natuurlijke bevalling. Het is ook nog goed voor je status. En het voordeel van een geplande bevalling is dat je zelf de geboortedatum in de hand hebt. Turkse sunma's vond dat wel handig. Kon ik voor de bevalling nog even naar de kapper. Ik wilde er wel goed uitzien op de bevallingsfoto's. Dus.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 Ontvang nu van Ramea 100 euro Ecobonusretour bij aankoop van de Calenta. Dit is Radio 1.